Hiermee is een einde gekomen aan de gratis introductielezing van Maarten van Rossen. Het Hoorcollege, Geschiedenis in het Groot, bestaat uit vier cd's van een uur en is verkrijgbaar in de boekhandel. U kunt de colleges van Home Academy ook bestellen, dan wel direct downloaden, op www.home-academy.nl U kunt nu luisteren naar fragmenten uit de hoorcolleges Amerika, Hitler en Koude Oorlog.